Lisslotte Thomasen met het nos journaal. De Rotterdamse agenten die aan een WhatsApp-groep deelnamen waarin racistische uitlatingen werden gedaan, worden niet vervolgd. Een maand geleden ontstond daar ophef over. Het Openbaar Ministerie heeft onderzocht of de agenten zich schuldig hebben gemaakt aan discriminatie. Volgens het OM zijn sommige uitlatingen zeker laakbaar en niet passend voor politiefunctionarissen. Maar omdat in de wet staat dat zulke uitlatingen alleen strafbaar zijn als ze in het openbaar zijn gedaan en dit een besloten WhatsApp groep was, gaat het OM hen niet vervolgen. Wel gaat de politie de zaak intern nader onderzoeken. In België is het aantal echtscheidingen opvallend gestegen sinds het einde van de lockdown, meldt de VRT. In de tweede helft van mei waren er maar liefst een kwart meer echtscheidingen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt deels doordat het tijdens de lockdown moeilijker was om een echtscheiding aan te vragen, zegt de Belgische federatie van notarissen. Ook zou het wekenlang op elkaars lip zitten de laatste druppel zijn geweest voor veel echtparen bij wie het al slecht ging. Naast minister Sigrid Kaag heeft ook D66-lid Ton Visser uit de Oosterwijk zich gemeld als kandidaat lijsttrekker voor de partij. Visser deed in 2012 en 2016 ook al een gooi naar het lijsttrekkerschap. De leden van D66 kunnen tussen 20 augustus en 2 september stemmen op de kandidaten.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 ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland vertraging op de A10 de ring west van Amsterdam richting Zaanstad. Tussen Amsterdam slotermeer en meer knoopend Koenplein 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Door een technische storing is de A22 Velsen richting Be Beverwijk dicht bij de Velsertunnel. Dat duurt volgens Rijkswaterstaat nog tot half 2. Verkeer richting Beverwijk kan omrijden via de A9 via de Wijkertunnel.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 De rest van het album bleef hopeloos leeg. Weet je nog wel, oudje. stond die dagen steeds te dromen. Weet je nog wel, wat in dat album had gekomen. Wanneer ons dat ongeluk niet had gebeurd, toen heb ik het blad uit het album gescheurd. Weet je nog wel, je? CFM Zandvoort, een bijzonder goede morgen. U bent beland in uw nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. Zometeen heb ik voor de muziek van Bert van Door met Prakiseer Nu Toch Niet een stukje muziek uit 1949, maar eerst het 1921, august te laat met Het Bedel. No more, natural weather, soft and Stop verstandig in deze tijd, bezorg jezelf geen aardigheid. you yeah, but... de Gouden Harpong. In 1916 begon hij zijn carrière in de operette de Marskramer. En hij heeft veel uh, opreizen gedaan als klein kind in het tiptoptheater theater in de jo Jode in Amsterdam. En tegenwoordig hebben ze een ring. Een prijs om Nederlandstalige zangers en zangeressen te eren. De Bob Scholtering. En u begrijpt, nu een stukje van Bob Scholten. In 1939 met de korenbloemen. 8 70. Mijn naam is Mario Zandvoort. En u hoorde drie mooie stukjes muziek. Rond als eerste uit 1939: Bob Scholte met korenbloemenblauw. Daarachteraan hoorden u de Fanloze Zusjes. uit 1950 met Heb je mij vergeten te vertellen? En daarachteraan Fred Loestich. met in Weizen Rosie. En dat nummer werd opgenomen in 1930. gedraaid is mij natuurlijk verteld. Want ja, om u de waarde vertellen is natuurlijk een klein beetje voor mijn tijd. CFM Zandvoort. De volgende artiesten. Die uh, zijn opgericht in 1954. Nadat het duo Helma en Selma ophielden te bestaan. Toen werden het de Silvera's. Maar uh, Selma, die deel maakte samen met haar uh, zusje Mieke van de formatie de Silvera's. Deed het eerst samen met Helma. En uh, die hebben eigenlijk heel kort bestaan. Maar uh, het duo Helma en Selma hebben een stukje muziek gemaakt. En dat wil ik u zeker niet laten ontgaan. In 1950 komt het. En ze zingen. Liefde wil je met mij trouwen. Muziek muziek uit lang vervlogen tijden. We ik muziek van Lou Bandy Met als ik, mijn klambu, als ik in mijn klamboel lichte dromen. Uit 1947. En daarvoor de Klima Hawaïens. uit 1954 met Ilona. En daarvoor hoorde u natuurlijk stukje muziek van Helma en Selma. Het liefde wil je met mij trouwen uit 1950. We gaan door met nog veel meer mol. Muziek uit lang vervlogen tijden. Johannes I. Scheffer, geboren in Amsterdam op 21 september 1909 en overleden op 14 januari 1988 in Naarden, was een Nederlandse componist, pedagoog en dirigent is de bijnaam, welke hem door zijn collega's is gegeven. De naam van de muzikus Pies Schiffer is bekend. Maar die van de docent Engels, de heer Johannes Scheffer, vrijwel niet. Maar toch horen ze beide toe aan één en dezelfde persoon. Ik heb voor u een stukje muziek uitgekozen. Van P.I. Scheffer samen met de Skymasters 47 en het nummer heet. het alweer dat we bijna afscheid van moeten nemen. Maar we hebben nog even tijd voor een paar stukjes mooie muziek. En dan doen we met de volgende plaats van Tante Leen. Nou, Tante Leen hoef ik niet te introduceren. Die ken, kenden we allemaal. Korstijn, De man die samenwerkte met uh, Doris. Oftewel Tom Manders. Die zijn Tante Leen en Korstijn met Doris. Oh, Doris. Uit 1958. Dag, alleen. Neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar... ...komt Doris vandaag nog? Ja, zeker. Hij zou komen. Hoezo? Nou, ik ben helemaal weg van die vrijer. Ach, weg? Ja. Als ik hem met die hangster voor de televisie zie... ...dan zou ik het al uit willen gillen. Doris... Krijgen we nou? Ik, uh, ik ben hier even in gesprek met tante Leen. Oh, oh, ho, ho, ho. tante Leen zegt, hoe is het met jou? Nou, ik jou zie heel best. Oh ja? Yeah? En aangezien je hier toch bent, zou ik je gelijk willen vragen. Doris, oh Doris, zeg ja en kom met mij. Nou, uh, wat denk je ervan? ja. Ik uh, vind het een heel lief voorstel, Tantelein. En uh, bovendien vind ik je nog een schat van een meid. Maar uh, mijn vrijheid is mijn kapitaal. De blauwe lucht betaalt mijn rente. Ja, we horen muziek van Tantelein en Korstijn met Doris, o oh Doris. 65, 58-jarige leeftijd overleden aan een hartinfarct in Hilversum. En uh, Tante Leen is overleden op 5 augustus 1992 in Amsterdam. Maar in ieder geval nog een mooi stukje muziek was dat Tante Leen en Korstijn met Doris O'Dorus... Zo komt ook een eind van het programma Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard, als u denkt van, leuk programma, ik wil het graag nog een keer beluisteren. Dan kan dat, want aanstaande zaterdag zijn we van 1 tot 2 in de middag nogmaals te beluisteren. Een herhaling van dit uurtje. En uiteraard volgende week, dinsdag, vanaf 11 uur zijn we weer bij u. Men Verander spoedig in paniek. Hij klinkt door alle vier je muren. Dag en... En in de ether op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Lieselot Thomasen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse booking.com ontslaat wereldwijd een kwart van het personeel. Het zou gaan om 4 à 5.000 banen. Het bedrijf zegt dat de reorganisatie het gevolg is van de coronacrisis.